3 uur. Het NOS Journal. Lizela Thomasen. De man die de kersttoespraak van koningin Beatrix op internet vond, kan strafrechtelijk worden vervolgd, zegt jurist Engelfried... die gespecialiseerd is in internetrecht. De man had de video ontdekt door wat getallen in het webadres van een oudere video te veranderen. Hoewel de kerstboodschap online stond, was de link niet openbaar en ook nog niet voor publicatie bestemd. Door een pagina te openen die niet openbaar was... heeft de man zich strafbaar gemaakt, zegt Engelfried. Maar hij verwacht niet dat de man een straf krijgt... omdat er een verschil is tussen inbreken in een beveiligde databank... en het raden van een vrij voor de hand liggend getal. Koningin Beatrix heeft in haar kersttoespraak... de juiste toon voor 2013 getroffen, heeft PVDA-leider Samson op Twitter gezegd. Volgens Samson worden vertrouwen en Europa... de cruciale termen voor het komende jaar... De koningin zei in haar toespraak dat vroeger gelijkgezindheid en verbondenheid verankerd waren in de verzuiling. Die tijd is voorbij, vertrouwen kan niet worden opgelegd, dat moet vanuit de gemeenschap zelf groeien, zei de koningin. Over Europa zei ze, Europa dat zijn we zelf, in zelfvertrouwen kunnen wij aan Europese samenwerking blijven bouwen. PVV-leider Wilders reageerde daar via Twitter op. Klein foutje in kersttoespraak koningin. Europa, dat zijn we zelf, had natuurlijk moeten zijn. Europa, dat betalen we zelf. Aldus Wilders. In Haren heeft een bejaardstel een aantal inbrekers verjaagd. De 86-jarige man en zijn vrouw van 82 raakten daarbij licht gewond aan het gezicht. Het echtpaar was op de bovenverdieping toen ze geluid hoorden uit de woonkamer. Het echtpaar ging daarop naar beneden en kwam oog in oog te staan met drie of vier mannen. Na wat klappen heen en weer kozen de inbrekers het hazenpad. Het is niet duidelijk of er iets gestolen is. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. De zwaarste buien vallen in de kustgebieden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur 10 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook af en toe zon bij een graad of 8. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Ja, als klein meisje in Suriname. ging Ik naar de kerk. En uh, ik miste mijn moeder ontzettend. Uh, ik was, uh, mijn mensen zijn heel erg geloven. Ik stond in de kerk aan het bidden, de heer prijzen. En toen kreeg ik zo'n geduid over me heen. En dat was voor mij een engel moment. Dus ja, vandaar en een paar dagen daarna... zag ik mijn moeder en die kwam me ophalen. En die bracht me naar Nederland. Dus... Op dit moment was het de engelverschijning. Het was zo licht, zo echt heel mooi om te zien en om te beleven. Welkom terug bij Dit is de Dag, tot half vier staat ons programma in het teken van engelen. Ze spelen een grote rol in het kerstverhaal en in bijna elke kerstboom hangt er wel eentje of meer. Maar zijn engelen er vandaag de dag nog steeds? In het komende half uur gaan we op zoek naar engelen in heel andere verhalen dan het kerstverhaal. Dat doen we met historicus Gerard Royakkers. Gerard, wat is jouw favoriete volksverhaal met een engel? Oh, mijn favoriete volksverhaal met een engel, dat is eigenlijk een sprookje. En wij denken bij sprookjes altijd aan uh, lieve kinderverhalen... maar dit is eigenlijk echt een sprookje voor volwassenen... met toch wel een beetje een gruwelijke inhoud. En dat is het verhaal van Doortje en Mietje. En dat zijn twee zusjes. En uh, vader gaat op een dag uh, uit huis uh, werken, op het land werken. En uh, moeder die trekt Doortje of trekt Mietje voortdurend voor. En Doortje moet al het vuile werk opknappen, enzovoorts. Nou, om een lang verhaal kort te maken... op een gegeven moment vraagt die moeder... Doortje, zal ik jouw haren eens kammen? En ze pakt een grote bijl en kapt het hoofd eraf. Ze stopt Doortje in de kookpot. S'avonds komt vader thuis en krijgt het kind geserveerd. Vader vraagt, waar is Doortje? En moeder en Mietje zeggen, ja, wij weten het niet. Durven niets te zeggen... En vader laat het eten zich goed smaken... en vraagt daarna nog een keer waar is Doortje... en niemand zegt iets. En dan klinkt uit de schoorsteen... rikketikketik, een engeltje ben ik. Mijn moeder heeft mij gesneden. Mijn vader heeft mij gegeten. Ons mietje heeft mijn knoken onder de notenboom gegooid. Rikketikketik, een engeltje ben ik. En in de katholieke cultuur, volgens cultuur van het verleden... waren gestorven kinderen engeltjes. En dan viel er uit de schoorsteen een gouden horloge voor vader een jurk met sterretjes voor het zusje Mietje... en met donderend geraas valt er een molensteen naar beneden... die de moeder verplettert. <laughs> dit is het verhaal van Doortje en Mietje. Nou. Een sprookje opgetekend in 1885. Straks meer van dit soort mooie verhalen. We gaan onze verslaggever Louis Wouters gaat ook nog met uh, dirigent Jan-Willem de Vriend... op zoek naar de engel van Bach en van Hendel. En heeft u zelf wel eens een engel gezien? En dan kunt u ons dat vertellen op dit is de dag.nu... of via Twitter met de hashtag DIDD. En tegen half vier hoort u ook nog het gedicht van onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Menno van der Beek. We gaan nog even met jullie praten hier aan tafel over wat wij voor drieën hoorden. Van het verhaal van verslaggever Reinhard Meijer die een engelencursus ging doen. Margriet van de Kooi, er is een enorm aanbod en aandacht voor engelen in deze samenleving. Niet altijd vanuit de christelijke traditie. Mm -hmm. Hoe komt het, denk je, dat mensen daar zo in geïnteresseerd zijn? Ik denk dat er een groot verlangen is naar zin. Dat is het. Ja, dat denk ik. Op ja. zoek naar zin. Bert Tilde van der Zwaag, wat denk jij? Um, <coughs> Onze Cultuur is heel rationeel heel lang geweest. En uh, je ziet altijd in de geschiedenis van de kerk... dat er een slingerbeweging is van een rationeel, een rationeel uh, denken... toch weer naar een behoefte aan iets van uh, ervaring... iets van spiritualiteit en mystiek... En uh, ja, uh, na een hele lange uh, tijd dat het geloof rationeel is geweest, is er nu toch weer meer uh, behoefte aan iets anders. Ja. Dat verlangen ontstaat bij mensen. En mensen zijn uh, toch erg aan het zoeken. En er komt nog bij dat veel mensen de kerk uh, de rug toegekeerd hebben, vanwege ook alles wat er uh, gebeurd is in de kerk. En uh, ja, dit zijn verhalen die mensen toch erg aanspreken ja. en waar. Uh, naar verlangd wordt. Ja. Oh, en ik denk dat die ja, verhalen er altijd geweest zijn. hoor. Ik denk niet dat het exclusief is van deze tijd. Maar je mag het er nu wat meer over hebben. Uh, maar dat het er ja, 40, 50, 80 jaar geleden ook allemaal was. Ja. Ik herinner me een verhaal van mijn moeder. Ik, uh, uh, ik draag zelf een paar verhalen bij me. Uh, ja, en zo zijn er heel veel mensen die, die verhalen wel bij. Soms zijn ze ook ondergesneeuwd. Je moet ze ook weer tevoorschijn luisteren. Maar wat vertelde jouw moeder voor een verhaal? Mijn moeder was vijf en had oorontsteking en zag aan het voetenend een engel. En ja. Dus ja, dat verhaal dat ken ik al zo lang dat het dus is bijna gewoon geworden. Ja. Ja. Terwijl wij verder niet uit een heel erg gelovig christelijke milieu kwamen. En ik ging op mijn zesde al naar de film, Bertilde. Dus. <lacht> dat was bijvoorbeeld al uh, heel ja. erg uh, Dr. Dokter die, die aandacht voor engelen, waarom nou juist voor engelen? Zijn dat, zijn dat wezens waarmee iedereen zich in een verhaal bij voor kan stellen? Wat, wat, wat, wat is de Nee, Het is een, een remplaçant. Kijk, ik geloof dat uh, de waarheid ligt bij de heer. Laten we dat even vooropstellen. De Heer Jezus Christus is voor ons gestorven. Hè? Dat is onze verlosser en daar hoort de aandacht op gericht te zijn. Maar als je de Heer wegpraat, wat in de 19e eeuw gebeurd is... dan blijft als het ware iets in de lucht hangen. En dan neem je, dan neem je genoegen met... je moet toch wat, je wil wat geloven. Nou, Dan neem je genoegen met zijn ramplassanten... en dan kom je bij de engelen terecht. Ja. Met andere woorden, ik zie de engelenhoos als een reactie... Hè? op het verdwijnen van het geloof in God zelf. Dat betekent ja. dus eigenlijk dat ontkerkelijking... Dat mensen op een andere manier gaan zoeken en dan bij ja, engelen terechtkomen. Ik ben ervan overtuigd, want wij zijn nou eenmaal voor het geloof geschapen. Wij zijn schepselen, al zijn we dat vergeten. Wij denken tegenwoordig dat we scheppers zijn. Maar wij zijn schepselen en onze ziel is zo gemaakt dat alleen God daarin past. Uh, en uh, nou ja, dan nemen we het de next best. En dat is een hele beste. Daar gaat het niet om, want de Heer is altijd, altijd genadig. Maar uh, ik, ik geloof dus dat het een, een andere kant op kijken is en dat het. Toch tevoorschijn komt, ja. hoe dan ook. Nou, kan het leiden wel weer tot dat mensen tot God komen, Margriet? Oh ja, natuurlijk. Zie je dat in het Maar je zult, ook? Wel, je, je zult wel met elkaar erover moeten spreken en moeten zoeken naar. Nou, ik zal een verhaal vertellen. Er was uh, een vrouw van wie een man gestorven was. Uh, niet zo'n gelovige mevrouw, niet gewend om naar de kerk te gaan. Uh, de nacht voordat hij begraven zou worden, hij stond opgebaard in huis, werd ze. Alweer getrokken naar het raam. En zag toen een groot licht aan de hemel. Echt een, een licht dat ze niet kende en dat haar ontroerde. En ze zei tegen mij: zou dat Piet zijn die dat voor mij heeft klaargemaakt? En dat is dan een moment dat ik denk: nou ja. Misschien kunnen we nu samen het kerstevangelie lezen, want daar wordt ook verteld over een groot licht, alleen niet van Piet, maar. Nou, zo'n uh, ja. ja. <laughs> en dat is toch wonderschoon? Ik vind het, ik vind het een prachtig verhaal. Uh, en zij zei: Oh ja, maar dat Kerstverhaal dat ken ik natuurlijk wel. Dat ik het zo moet lezen. Ja, nou, dat is. Uh... Mag nou, ik dat ook... ontroerde ja. er. ja, ja. Nou, ik doe dat vaak met kinderen. Hè. Uh, je hebt dus het theoretische geloof en het praktische geloof. Maar uh, er staat in Johannes een prachtig verhaal. Mm -hmm. Als uh, Maria Magdalena het graf ingaat... en uh, die zit daar, die ontmoet daar dan, die, die, die, die engel. Maar ze draait zich om... En dan ziet ze de heer staan. Er staat Maria, draaide ze om en ziet de heer staan. Maar ze herkent hem niet. Dat is ook, ik heb zelf in het graf gestaan. Als je naar buiten komt, dan ben je niet geadapteerd. Dus je, je ziet iedereen als een silhouet. Dus nog wel werkelijk ook. Maar dan zegt, uh, dan zegt zij... Uh, ze denkt dat het de tuinman is. Uh, luister eens even. Uh, heb je hem weggehaald? En dan zegt hij Maria. En dan staat er iets heel geks. En dat doe ik vaak met kinderen op spreekuur. Uh, uh, dan zegt hij Mar Maria en dan, dan zegt zij Rabboni. Dan, maar dat staat er niet. Er staat, zij draaide zich om en zegt daar Rabuni. En dan zeg ik, ik ben dan Jezus en het kind, is dus Maria Magdalena. Ik zeg, je staat met de rug naar me toe. Dat is de dubbele omdraai, die zit daar schitterend in. En dat heeft mevrouw zo mooi verteld. Hè? Je hebt je theoretische opleiding door je ouders gehad en hoe dan ook. Maar op een gegeven moment krijg je de heer zelf, met de heer zelf te maken. En dat is de tweede omdraai, en dan is het werkelijk. Ja, en daar hebben wij op het ogenblik mee te maken in de cultuur. Wij zitten op het ogenblik halverwege de tweede omdraai... dat plotseling de heer weer werkelijk voor ons gaat worden. <tus> Heeft u wel eens een engel gezien? Hey, ik ben er een. U bent er een? Ja, ik heet Michaël. Michaël is de beschermheilige van Zwolle. Dus... En ik sta hier iedere dag met de krantjes en met de blokfluit. Nou, ik hou wel de boel in de gaten. Maar of ik nou zo'n grote beschermengel ben? Meer met een B voor. Dat zei men vroeger al toen ik uh, nog klein was. Een engel met een B voor. Hè? Ik maak dus uh, met mijn blokfluit uh, muziek. En uh, daar zit heel vaak ook gelovige muziek bij. En nou, dus met de kerstmis helemaal. Hè? Met die kerstliedjes, hartstikke mooi. En nou, als mensen een krantje van me kopen, dan wens ik ze ook altijd zegen toe. Ik reis dan heel veel op de bakfiets door heel Nederland. Dus ik ben niet alleen in Zwolle, maar ook wel in meer plaatsen. Dan laat u ook uw engelengeluid geluid horen. Absoluut. Ik speel altijd met volle overtuiging, dus goed mogelijk. Ja. Overbekend zijn de kerstverhalen van Bach. De Matthäus en de Johannes Passion en veel melodieën worden moeiteloos meegeneurigd. Maar hoe heeft Bach de Engel een stem gegeven? En hoe deden andere componisten dat? Reden voor verslaggever Louis Wouters om eens bij dirigent Jan Willem de Vriend langs te gaan. Op zoek naar de Engel in de muziek. Bij Jan Willem de Vriend. Hij is dirigent, violist en heeft ook zijn combatimento consort in Amsterdam. Kortom, hij ademt muziek. En ik ben benieuwd... Wat voor hem de engel in muziek betekent. Even uh, kijken wat die is. Uh. Jan-Willem, je was net druk op zoek in je cd-kast. Ja. En wat heb jij gevonden? Het Weiners Auditorium van Bach. Ja. En ik zoek daar uh, het fantastische plekje waar de, Engels de engelen. want die Engels pracht zo zoienen. Die strijkers voor die dat augenhulp. Dit is een uitbeelding van uh, het aureool. wat je ziet op schilderijen. Uh, dan weet je dat de belangrijke of heilige personen. Uh, die, die, die krijgen zo'n mooi cirkeltje om het hoofd heen, het aureool. En Bach gebruikt het ook. Uh, in de Matthäuspersoon bijvoorbeeld bij, uh, bij de Christuspartij. Uh, maar hier ook voor een engel die opkomt. en ons komt verkondigen dat Christus uh, is geboren. Nu komt hij. Kijk, Jan Willem, de muziek die wordt hier steeds harder. En eh, ik zie je ook bladeren door de partituur. Je geniet echt, hè? Als ja, je staat, hoe daar die engel van innen den hemel vuren, spraken die heerten Nou Ja, die hitten spreken over, laat ons noemen geen, hè, ze gaan naar het kindje toe. En ondertussen hoor je dat gefladder van die engelen eromheen. Het is bijna een achter die schilderij waarbij je al die engeltjes eromheen... Ja, het is eigenlijk een soort beeldspraak wat in de muziek gewoon uh, in de 18e eeuw nog heel gewoon was. Onder andere je had muziek, het kon het lichaam aanspreken, je kon daarmee schilderen je kan het intellect aanspreken, je kan de aureool uitbeelden je kan alles met de muziek doen eigenlijk. En die manier van kijken of luisteren naar muziek dat doe je dus eigenlijk dan tegelijk het zijn we een beetje vergeten. Maar Bach die kan als bijna geen ander dat zo mooi en zo beeldend doen. Nu is naast Bach natuurlijk nog een andere hele beroemde componist, namelijk Mozart. Ik had begrepen dat zijn laatste symfonie, het laatste deel vooral, erg speciaal is. Ik zoek voor jou even de... de... Hier, hier hebben ze een Jupiter-symfonie. Wat is daarin voor jou de engel? Het laatste deel het heeft eigenlijk vijf themaatjes. Als een soort wonder komen die op één moment samen. Ja, dat is wel een van de mooiste plekken uit de hele muziekgeschiedenis misschien. Oh. Pam, PIEM pam, pap pap pap, tim, dan tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, de tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, Dat tim, tim, je dat God bestaat. Jan Willem, de vriend was dat over de engel in de muziek. Maar niet alleen in de klassieke muziek, ook in volksverhalen... spelen engelen een prominente rol. Gerard Rooiakkers vertelde ons net al het tamelijk gruwelijke verhaal van Rikketik. Ja. Waarom is dat jouw favoriet? Nou, omdat het euh, een van de, de weinige echte sprookjes uit, uit Nederland is. Euh, waarbij, als het ware, de, de romantiek er nog niet overheen gegaan is... waardoor het een, een burgerlijk, veilig, gezellig kinderverhaal is geworden... En dit is eigenlijk een verhaal wat je zou vertellen aan een kind... waarbij je dan meteen de engelbewaarde er ook bij moet halen... om dat kind verder te beschermen voor de gruwelijke gevolgen. Ja, je, Ik moet, vind, je moet wel iets tegenover zetten. Het is ook een verhaal wat natuurlijk wijst op een aantal taboes... ook in, in, in, in het verleden in de samenleving. Hè? En, en met name ook op het uh, opvoedkundige feit... dat je, je kinderen niet, dat je geen verschil moet maken in de opvoeding tussen je kinderen. Dus het is een heel rijk verhaal met heel veel lagen erin. Maar we horen hier allemaal engelenverhalen. Wat mij nou zo opvalt is dat dat tegenwoordig eigenlijk hele individuele verhalen zijn... terwijl vroeger eigenlijk die beleving collectief werd gedeeld. En zeker in de katholieke cultuur was die engel... en zeker de engelbewaarder of beschermengel... gewoon een van, vanzelfsprekendheid. Die was alom aanwezig. Op elke kinderkamer hing een groot ingelijst uh, ingelijste prent van een engelbewaarder. Een kind wat op een heel wankel bruggetje loopt... een vlinder probeert te vangen... of op, eh, langs de, de rand van een afgrond afgaat. En dan zie je dus die engelbewaarder... met grote beschermende vleugels boven dat kind hangen. En bijna in elk katholiek huishouden werd vroeger... bij het slapen gaan een gedichtje voorgelezen. En dat kent half katholiek nou, Nederland het. nog. Ik wil het horen. S'avonds als ik slapen ga... volgen mij veertien engeltjes na. Twee aan mijn hoofdeind... Twee aan mijn voeten eind, twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij... twee die mij dekken, twee die mij wekken... twee die mij wijzen naar Semels paradijzen. Zo. En dat is natuurlijk voor kinderen een zo'n vanzelfsprekende vertrouwde figuur dan die engel... dat het eigenlijk wonderlijk is dat die nu zo uh, buiten de orde gezet is. Ja, want eigenlijk zeg je dus een hele, die hele generatie katholieke kinderen... Ja. die nu misschien allemaal volwassen zijn die zijn dus helemaal opgegroeid met het idee van die engel. Ja, ja en wijwaterbakjes waar een engel op afgebeeld was... in de hele beeldcultuur van engelen. Maar het interessante in Nederland is dat die engel, en zeker die engelbewaarder... ook in de, in de protestantse volkscultuur bekend is. En het is dan vooral het verhalenmotief van de engelenwacht. En dat betreft een predikant, een dominee, die eh, bedreigd wordt... om welke reden dan ook. Meestal omdat hij nogal flink van leer trekt eh, van, eh, vanaf de kansel... tegen allerlei zondes, zoals drankgebruik. En, nou, Naar de kermis gaan. Heel, en dat, dat soort uitspattingen. Ja, dat ja, precies. Ja. Dus zo'n man die wordt op een gegeven moment opgewacht... door mensen die zich nogal op hun moreel zondig gedrag aangesproken voelen. En die wil hem eens flink te grazen nemen. En die dominee die komt eraan. En die man heeft zelf helemaal niets in de gaten... Uh, maar zijn belagers die zien de predikant omringd met grote witte gestalten. Mannenfiguren, engelenfiguren, niet altijd met vleugels. Mm -hmm. En uh, die beletten hen om die man aan te vallen, want hij wordt van hogere hand, een man gods, wordt van hoger hand beschermd. En het grappige is dat die predikant daar vaak zelf niet in de gaten heeft. Die hoort die pas achteraf als die bijvoorbeeld een van die belagers op het sterfbed. Uh, spreekt en dan nog iets opgebiegd moet worden... en dan zegt hij, ja, ik heb u toen eigenlijk een eh, kopje kleiner willen maken... maar dat is, is toen van hogerhand eh, door de Engelenwacht niet gelukt. En het grappige is, dit soort verhalen kennen we in Friesland... in Zeeland bij dominee Smijtengeld, in Middelburg. Beroemd verhaal in de Zeeuws-protestantse cultuur... Maar het grappige is dat dat motief op een gegeven moment in Friesland... waar we flink wat optekeningen van dit motief kennen... op een gegeven moment ook overgaat niet alleen over predikanten... maar ook over kooplieden. En in de Tweede Wereldoorlog, dat is heel bijzonder... maar ook wel begrijpelijk, gaat dat ook over onderduikers... die op die manier van hogerhand door engelen zouden zijn beschermd ja. tijdens die gevaarlijke. Dus het gaat altijd over grenservaringen. Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Want een van de laatste heel bekende verhalen is in Vietnam. Hè? Dat daar een door de Vietcong een dorp zou worden uitgemoord met christenen. En uh, dat is niet gebeurd. En na de hand hebben ze van die Vietcong mensen gevangen genomen. Ze zeiden, waarom hebben jullie niet aangevallen? Want het was de bedoeling dat we er allemaal aan gingen. Dus zeiden, Ja, met al die, al die in wit geklede soldaten erin, we kijken wel ja. Ja, ja, dus dat is een moderne variant. Ja. Ja, jij knikt er ook instemmend, ken je de verhalen? Ja. Nee, deze verhalen, die, zijn natuurlijk, die, die, die ken ik ook. En dat zijn prachtige verhalen om aan elkaar te vertellen. Ik denk ook dat we elkaar zulke verhalen moeten vertellen. Niet om, om greep te willen krijgen op uh, hoe het zou moeten gaan. Je moet ook voorkomen dat mensen denken van... Oh, maar ik heb nooit... Ik zou ook wel graag... En ik heb het toch ook moeilijk. Dus waarom, waar, waarom ik niet... Ja, en dan uh, is er ook een moment dat je kan zeggen... nou, misschien kom je heel veel engelen van God tegen. Uh, de zuster die je s'nachts een, een beker water komt brengen. Je man die je elke dag trouw komt bezoeken. Uh, een vrouw vertelt hoe ze uit een brandend huis alles verloren... maar samen met haar man gered is door twee brandweerengelen, zei ze. Ik heb alles verloren en ik heb alles gehouden. Mm -hmm. Dus ja, de engelen zijn lichtende gestalten en nog veel vaker zijn ze van vlees en bloed ja. en het is ook het doet ons ook goed om ze op die manier te herkennen. Als niet zomaar, ja, dat is de buurvrouw of ja, dat is. Want nee, dat is ook een gestalte van uh, liefde. Is dat in de verhalen ook terug te herkennen? De menselijke gedaante van de Engelen? Of is het in die volksverhalen nee. toch altijd wel een witte gestalte? Of een duidelijk als Engel herkenbare gestalte? Nee, niet zo altijd uh, het prototype van de engel zoals wij die kennen. Dus niet altijd met vleugels. Hè? Nee. Maar in, in de er is een hele theologie van de Engelen. Hè? Dus Engelen zijn onstoffelijke wezens met verstandelijke vermogens. Dat betekent ze kunnen keuzes maken. En ze hebben een vrije wil. En dat betekent dus ook dat engelen voor of tegen God kunnen kiezen. En dit soort motieven vinden we allemaal terug in de volksverhalen. Want er zijn ook gevallen engelen die tegen God in opstand zijn. En wat gekomen. voor verhalen moeten we dan aan denken? En dat zijn dan de duivelsverhalen. Dat is Lucifer natuurlijk, de lichtdrager, die op een gegeven moment door zijn val de vorst der duisternis wordt. Dat zijn ook engelen, maar dat zijn gevallen engelen. Dus engelen hebben een vrije wil in die theorie. Ze zijn onstoffelijke wezens. En men gaat er ook van uit dat. Ieder persoon afzonderlijk een bijzondere eigen engel heeft. Nou, dat zijn allerlei opvattingen die we terugvinden op allerlei manieren in die uh, verhalen. Ja. En, en zelfs in het commentaar van Kalfijn. He, op Hebreeën gaat hij zeggen: van ja, natuurlijk, iedereen heeft een beschermengel. Kijk, mensen denken altijd wel dat Kalfijn van zulke dingen iets moest weten. De meeste mensen hebben nooit iets van kalfijn gelezen, maar denken toch dat ze weten wat Calvinistisch is. Nou, dit is dus Calvinistisch. Dat hij gewoon ruimte maakt voor de beschermengelen. Maar, ja, die ja, engelen zijn helemaal hebben. niet exclusief voor het christendom. Hè? Ik bedoel, nee? ook in de islam en in het jodendom en ook in de grote-Oosterse religies zijn dan. engelen natuurlijk als boodschappers. Kijk, Engelen hebben drie, drie functies eigenlijk. Hè? Ze, ze en, en eren God in den Hoge. De serafijnen, de cherubijnen. Dat zijn negen rijen, hè, negen koren der engelen. Dus er is een hele hiërarchie in engelen. Dan zijn het echte boodschappers, de gezanten, de bodes. De boodschap van de engel aan Maria bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan heb je de engelen ook als eh, echte strijders... en als beschermers en als bewakers. En in die drie gestalten komen ze in al die grote religies... als archetype, archaïsche, hele oude figuren voor. En... Dat betekent, ze komen waarschijnlijk ze zijn in het christendom terechtgekomen via Mesopotamië. Het zijn hele oude beelden die ver in onze mythologie eh, teruggaan. En dat betekent dus ook dat ze iets universeels raken. En verdwijnen ze nu ook, want we hadden het net al over ontkerkelijking. Uh, de, de behoefte aan engelen als een soort substituut voor God, omdat we die niet meer zoeken. Ja. Ver, verdwijnen ze nu ook uit verhalen, omdat mensen er minder mee uh, opgevoed worden, er minder mee in contact komen, niet meer in de kerk komen. Zie ik, denk je dat, dat ook? ik denk dat ze niet zozeer uit de verhalen verdel, uh, verdwijnen, maar uh, ze verdwijnen wel uit de collectief gedeelde verhalen. Er zijn heel veel individuele ervaringen. Maar dat wij ze collectief delen en dat je ook die ervaring als een vanzelfsprekendheid kunt presenteren? Nee, dat niet. Het heeft ook wel duidelijk te maken met, het is een mystieke ervaring. En het is een engelenontmoeting, kan ook echt een godservaring zijn. En dat hoef je niet heel, heel erg blij om te zijn. Want dat kan overrompelend nee, dat, dat, dat zijn, dat kan heel je gezegd, leven ja, ja, ja, om ja, overhoop ja. halen. Hè, ja. Wat jullie ook hebben gezegd. Dus het zijn de allerindividueelste mystieke ervaringen. En die engelen die worden ook gezien als afbeelding van God. Alleen, God is zo perfect dat je dat niet in één engel kunt vangen. Vandaar dat er zoveel verschillende engelengestalten zijn. Daar hadden de theologen natuurlijk een slimme eh, ja, oplossing voor. Dat... Ja. Ja. Ja. En natuurlijk, we hebben geweldige Bijbelse verhalen. Het gevecht van Jacob met de engel. Het blijkt dan dat Jacob met God zelf heeft geworsteld. Hè? Dus en Jozef die zo in de war was om wat er gebeurde in die, in die kersttijd. De vrouw zwanger. De, de, de, de, ja, het dat lijkt me behoorlijk verwarrend, ja. Jozef ja. te zijn in, in deze dagen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar jij zegt, zegt eigenlijk, de, de, de verhalen blijven wel. Het zijn alleen niet meer collectieve verhalen. Wat, wat verliezen we daarmee? Nou, nee, er is geen sprake van verlies. Want uh, onze cultuur is zo rijk, zo creatief. Die oude motieven die komen op allerlei manieren weer uh, telkens terug. In films, in stripverhalen. Kijk maar eens in een stripverhalen. Kuifje bijvoorbeeld. Daar zit de engelbewaarder op de schouder van kapitein Heddock. Als hij een uh, fles whisky wil aanbreken... Uh, zit er een duiveltje op zijn rechterschouder en die zegt... Uh, uh, niet doen. Of nee, die engelbewaarder zegt niet doen en die duivel moedigt hem aan. Nou, dit zijn archetypen, dit zijn hele oude beelden. Er komen telkens ook weer nieuwe beelden bij. Dus ik spreek niet in termen van verlies. Nee. Onze cultuur verandert. En die engel is zo plastisch... die kunnen we elke keer weer een andere inhoud geven. En, en... die gaat niet weg, denk jij? Nee, die, die gaat niet weg. Die dat illusie ik... en die hoogvaardige houding... moeten wij niet hebben dat wij <laughs> iets wat al Schat duizenden jaren bestaat als ja. figuur... dat wij die even wegpraten in onze gecirculariseerde samenleving. Nee, nee, goed. Nee, nee. Nou, hou die verhalen voor ons goed bij... zodat we die weer van jou kunnen vernemen... Ja. en het misschien toch weer tot ons uh, collectief kunnen maken. Het zou kleingelovig zijn anders. Ja. Ja. Ja. Wij gaan uh, naar onze dichter. onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Menno van der Beek. Menno, Hallo. Je, wat vond je van de uitzending... Ja, was uh, interessante verhalen. En een we beetje zijn... mee zitten schrijven. Ja, mee zitten schrijven. En je hebt er ja. ook een gedicht van gemaakt. Daar zijn we heel benieuwd naar. Laat, laat het ons horen. Oké. Okay. Uh, het is een kleine angiologie geworden, naar aanleiding van alle verhalen. Weinig bekend van Engelen. Een paar dingetjes zijn zeker. Vanuit een zuiver een negatief standpunt bekeken. Zo doen ze niet aan politiek. Al zal deze regering een paar met een groot hart in de verleiding brengen. En ze zijn niet en ze zijn niet gelukkig met wat ze te zien krijgen op de tv. Maar wat ze zelf brengen zal ook vaak geen goed nieuws zijn. Ze komen nooit of zelden aan je bed staan, schijnt. En als ze er toch staan, dan is het aan het voeteind. Ze zijn niet vaak te horen. Hebben misschien de handen vol. Of schijnt het dat Sint-Michaël soms blokfluit speelt in Zwolle. Het zijn slecht herkenbaar. lastig om te zien dat iets het werk moet zijn van onzichtbare vrienden. Hans en Elisa of Margriet... Je moet er iemand bij hebben die uitlegt, wij zijn met meer dan zij. Dan zie je vaak pas echt iets. Dankjewel, Menno van der Beek. We zetten jouw gedicht op de website, dit is de dag.nu. nu. En de gesprekken van vandaag kunt u daar ook terugluisteren. En uh, daar kunt u ook, als u dat nog wilt, uw engelenervaring kwijt. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Klaas Schalen, Bertilde van der Zwaag, Hans Molenburg, Margriet van der Kooi, Reinhold Meijer en Gerard Rooiakkers. En zometeen na half vier de collega's van Villa VPRO een uur lang gesprekken en reportages over migratie en de gevolgen daarvan. En dat wordt gepresenteerd door Jeroen van Kam. Het nieuws, dat wordt gepresenteerd door Lieslot-Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. In Rusland is het dodental als gevolg van de koude golf opgelopen tot 123. Meer dan 800 mensen zijn vanwege de extreme kou in het ziekenhuis opgenomen. Rond Moskou daalde het kwik de afgelopen dagen tot 30 graden onder nul. In Oost-Siberië werd zelfs min 60 graden gemeten. De man die de kersttoespraak van koningin Beatrix op internet vond... kan strafrechtelijk worden vervolgd, zegt jurist Engelfried... die gespecialiseerd is in internetrecht. De man had de video ontdekt door wat getallen in het webadres... van een oudere video te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 En koningin Beatrix heeft in haar kersttoespraak de juiste toon voor 2013 getroffen, zei PvdA-leider Samsom op Twitter. Volgens Samsom worden vertrouwen en Europa de cruciale termen voor het komende jaar. pvv leider Wilders zei dat de koningin een foutje heeft gemaakt. Europa, dat zijn we zelf. Zoals Beatrix zei, had volgens Wilders moeten zijn Europa, dat betalen we zelf. En dat is nieuws op dit moment. AMB ah, verkeersinformatie. Het is niet, niet druk op de weg vandaag, maar toch een file. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooi Meer en Muiden Oost 3 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Jeroen van Kamp. Welkom bij Villa VPRO op de eerste kerstdag. Als we ons niet kunt missen als we er niet zijn op de radio... en daar kunnen we ons natuurlijk alles bij voorstellen... zijn we ook te vinden op internet. VillaVPRO.nl zijn we er altijd. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ja, we gaan het hebben over migratie uh, in het bureau uh, vandaag. Um, een goede timing wat mij betreft op eerste kerstdag. Als de Bijbel één thema heeft, dan is het wel migratie, lijkt mij. En we zouden als mensheid misschien ook niet hier zitten op dit moment... als we niet besloten hadden om te gaan migreren. Een logisch gevolg daarvan. Uh, niet tenmin, gaan we, dat niet, uh, we gaan het straks iets in bredere zin... want het is een enorm groot thema hebben over migratie... maar laten we zo concreet mogelijk beginnen. Dat doe ik met twee gasten. Emeritus hoogleraar Piet Emmer. Hij is deskundig op het gebied van migratie en hier te gast... samen met de Haagse wethouder Marnix Noorder. Um, die in 2010, en daar komt hij nooit meer van af... Uh, aangaf dat er een tsunami van de Oost-Europeanen op uh, Europa afkomt. En dan vooral op uw gemeente, want daar gaat u over de gemeente Den Haag. Hoe is die situatie sindsdien? Nou, het heeft uh, zich in die zin ook wel voltrokken... dat we zeggen, het zijn uh, nu uh, een kleine 30.000 uh, Polen... Uh, en daarnaast nog andere nationaliteiten uit Oost-Europen naar Den Haag gekomen. Dus het zijn echt hele grote aantallen. Dat is wat ik toen ook wil, he, wilde uh, onderstrepen. Van jongens, het zijn er echt heel erg veel. Even als, als beeld, hè, er zijn in Den Haag of in Nederland... heel veel gemeentes die kleiner zijn dan 30.000... dat hebben wij alleen al aan mensen uit Polen. Dus dat betekent dat je... Uh, heel veel uh, woningen moet hebben om ze te kunnen huisvesten. Maar uh, uh, daarnaast uh, ook situaties van, van leefbaarheid die onder druk komt... omdat uh, ze werken hard, maar ze zijn vaak minder goed gehuisvest... dus veel mensen op straat. Uh, niet iedereen lukt het om te slagen in Den Haag, dus veel daklozen... Uh, niet iedereen uh, lukt het om zijn kinderen uh, goed te verzorgen. Dus veel hangjongeren. He, dus het is een op, opstapeling van, van vraagstukken die eruit voortkomt. En, uh, maar zijn dat, dat problemen is... die zich. Uh, u heeft in 2010 daarvoor gewaarschuwd, zijn er problemen die zich verergerd hebben intussen. Nou ja, of heeft, het, heeft uh, zich dat gestabiliseerd? Uh, uh, mi misschien is dat toch wel een beetje de kerstboodschap, ook uh, van mij, als ik het zo maar zeggen. Dus ik heb, ik heb met een forse klap met die opmerking, uh, dossier op tafel uh, gelegd van jongens, uh, wakker worden, hier is echt iets aan de hand in een aantal steden, in ieder geval in Den Haag. En uh, uh, is goed opgepakt, uh, uh, ook nationaal uh, door de verschillende kabinetten en lokaal. We hebben er geld voor uitgetrokken, nieuwe afspraken gemaakt, huisvestingsafspraken met het Dus kortom, heel veel gedaan om het zachter uh, te laten landen en dat lukt. De, het aantal migranten stijgt nog steeds, uh, dat is op zich niks mis mee, als je ook maar zorgt dat de uh, overlast niet stijgt. En die combinatie, die weten we nu wel te maken. Maar het is lastig natuurlijk om die overlast te kwantificeren. Maar laten we er toch doe een poging. Wat, wat voor overlast, u noemde net een aantal aspecten daarvan al. Wat voor overlast veroorzaken de, de, de vervelende groepen uh, bij u in de gemeente? Nou, uh, uh, een van de kenmerken die een aantal polen in ieder geval heeft... is uh, veel drankgebruik. Dus het betekent na het werken uh, een biertje drinken op de hoek. Uh, en dat gaat dan niet in een restaurant of een café. Dus te duur, dus wordt bij uh, een supermarkt uh, bier gekocht. En het wordt dan uh, in groepen uh, op een kruispunt opgedronken. Nou, bier drinken betekent ook uh, plassen, uh, al was een biertje gehad. Uh, er is geen toilet, dus wat doe je tegen uh, de gevel van iemand daar, die een woning heeft? Dus met andere woorden echt uh, vervelende... Uh, uh, vieze overlast. Niet allemaal, maar wel een aantal. En uh, ja, als je, daar, daar moet je dus echt gericht op interveneren. Nou, het tweede is dakloosheid. Een aantal mensen die, die redt het gewoon niet hier. Dus die, die komt hier met de beste bedoelingen. En uh, uh, nou, op een gegeven moment hadden we echt meer dan 100 uh, dakloze polen. Dus dat betekent uh, mensen die in bosjes slapen, die moeten leven van, uh, van wat hun hand zo te, te pakken krijgt. Uh, daar zit je als stad niet op te wachten. Die mensen zitten niet op te wachten. Dus daar moet je iets mee. Nou, en en we hebben dan daarvoor een afspraak met de stichting gemaakt. Die stichting die vangt ze op. Daar betalen we ook wat voor, maar ze doen ook heel veel vrijwillig. En die begeleidt ze terug naar Polen zodat ze daar weer bij hun gezin, hun familie. Uh, een nieuwe start kunnen maken. Een soort remigratieloket heeft ja. u geopend. Hè? Mensen kunnen dan. De... Ja. loopt het storm daar inmiddels? Dat gaat vrij goed. Nou, oh, we ja? hebben onderhand een kleine honderd uh, uh, bemiddeld. waarvan een deel dus teruggaat. en uh, vrienden, familie, uh, soms psychiatrische hulp of anders Maar een deel ook gewoon uh, alsnog richting een baan kan worden. Hè? Dus die, gaan, die hebben een valse start gemaakt. maar daar is eigenlijk niet zoveel mee mis. Uh, dus, zegt... Ze worden of naar een baan bemiddeld. of ze worden terug bemiddeld naar huis. Dat ja, is de twee keuzes die u ze voorlegt. Exact, maar niet op straat. En dat is voor iedereen goed. Voor de straat, voor de leefbaarheid, maar dus ook voor die mensen zelf. Is het niet ook heel goed dat die arbeidsmigranten hier zijn? Ja, absoluut. Uh, ik ben blij dat u erover ging. Ik had er natuurlijk mee moeten beginnen. Uh, Geef niks. U heeft nu de te uit om, uh, dat, uh, om dat alsnog uh, te doen. Uh, nee, het is hartstikke goed voor de economie. Uh, ik bedoel, de Haagse economie uh, die draait daar voor een deel op. De mensen hebben hele goede toegevoegde waarden uh, in, in de financiële... Dus dan straat. zou je ook, als je dat... De, als je dat de, consequentie daarvan, de, de consequentie daarvan is dat een aantal mensen overlast veroorzaken. Ja. Dat is nu eenmaal de, de, de, de vervelende rekening die hoort... bij, uh, bij, bij de winst die deze mensen opleveren, zou je kunnen zeggen? Ja, maar dat vind ik dat... Die, meneer Emmer daarbij ja. knikken. Ja, er <laughs> ja, is geen echte nette oplossing. Ik heb heel veel sympathie voor de wethouder. Maar ja, migratie is iets wat economische groei teweeg brengt. Dat is altijd zo geweest, zoals u al zei. Zelfs uh, op, uh, op kerstdag moet je daar goed aan denken. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar ja, helemaal pijnloos zal het nooit gaan. En als ik de wethouder zo hoor, denk ik... ja, het valt eigenlijk allemaal nog mee. Die grote economische boom die we gehad hebben... voordat de huidige crisis inzette... die was voor een groot deel te danken aan arbeidsmigratie uit Polen. Dat is absoluut juist. En uh, ja, zoals gezegd, in de jaren 50 hebben we de, de Italianen en de Portugezen en de Spanjaarden al gehad... die ook weer hebben bijgedragen aan het herstel van Nederland. Uh, het is zo. En, uh, we hebben nu eenmaal een heel net geordende maatschappij... waar mensen niet op straat mogen zijn... waar iedereen uh, huisvesting moet hebben van een bepaald niveau. En als je die twee dingen in balans wil houden, ja, dan, uh, dan, uh, dan heb je veel werk. Maar de, de, het omgekeerde is natuurlijk... Hè, moeten we dan voor lief nemen dat zich allerlei problemen voordoen? Of moeten we... Hè, we, we hebben een keurig, keurig geordende maatschappij. Ja. We zijn het geordender dan, dan Nederland kunnen we bijna niet zijn. Nee. Hè? Het is een keurig verkaveld land waar alles uh, heel, netjes, heel netjes is geregeld. Uh, denken we vooral zelf heel erg. Uh, dan... Zit je met mensen die bijvoorbeeld dakloos worden, die overlast veroorzaken? Ja, dat is de prijs die je betaalt. Als dus je zegt van, ik wil minder economische groei. Ik wil, minder ik wil meer werkeloosheid onder de Nederlanders. Want die polen creëren ook banen voor de Nederlanders. Ik wil slechtere ziekenhuizen. En als je dat wil, dan hoef je die overlast en die andere kant niet te betalen. Dus eigenlijk, meneer Noorder, is het wat meneer Emmer zegt, is eigenlijk het omgekeerde. Hè? Er, zou, er zou ons een, een tsunami bereiken als die arbeidsmigranten er niet zouden komen. Nou ja, het, is zo. Ik, het is absoluut goed voor de economie. En, uh, uh, we zijn als Den Haag, we zijn een internationale stad van, van vrede en recht. We zijn echt een hele open stad, stad zonder muren. En uh, dat geldt voor mensen met een hoge uh, opleiding en inkomen, ook laag. Dus we, we zitten er echt niet mee. Hè. Dus, uh, maar wat er toen, toen ik die uitspraak deed hè, van het tsunami van Polen. Um, het, wat er toen speelde, was een Tweede Kamer die in meerderheid zei, ach, het valt wel mee. En de aantallen uh, vaak uh, uh, meer dan de helft onderschatten. Het woord namelijk was uw megafoon eigenlijk, die u gebruikte. Ja, ja het was echt... Dat was het, echt, het, dat ik was heb, het effect heb... wat u ermee wilde bewerkstelligen. Ja, ja, ja. Ja. U hoeft geen vinger op te steken, ja. meneer, meneer maar als u iets wilt zeggen. Nou, is, ik wou de wethouder We de ik ben er een beetje ja. zelf ook schuld aan, want... Met die Polen hebben we gedacht, we slaan in die migratiegeschiedenis een nieuwe bladzijde op. Dat met die Turken en Marokkanen, hoe je daar ook over denkt, dat is niet gelopen zoals we wilden. Uh, goed, dat, die problemen moeten we ook oplossen. Die migratie van de Polen, dat lijkt weer op die migratie van de Italianen en Spanjaarden van, uh, in de jaren zestig. En eh, nogmaals, Polen is niet ver weg. Je kunt daar in een uur of tien naartoe. Dus we dachten, dat zijn pendelaars die hier komen. Zodra er geen werk meer is, gaan ze weer terug. En waar we ons op verkeken hebben, is inderdaad... op de aantrekkelijkheid van Nederland en in het bijzonder ook maar van de Maar hoe kan Haar. het, dat we? want he, u zegt uh, dat we de illusie uh, verkeerden... dat we met een schone lijn zouden kunnen beginnen. Hoe komt het dat we daar toch voortdurend van uitgaan? We zijn daar, uh, elke ja. keer als zich, uh, als zich ja. migranten aandienen... die hier zijn, we ervan ja. uitgegaan... Ja. dat het om een tijdelijk iets ja. ging en dat mensen weer terug zullen een keer in een land van herkomst. Precies, Nou, dat, dat, komt. dat klopt ook wel voor een groot deel. De, de aantallen die de uh, wethouder noemt... vallen in het niet bij de aantallen polen die wel teruggegaan zijn. Dus dat blijft bestaan. Maar waar we ons op verkijken is... we hebben steeds de ervaring van een vroegere tijd... toen we nog niet zo'n mooie maatschappij... en zo'n hele hoge ontwikkelde welvaartsstaat hebben... Als je in Nederland woont, heb je geen idee hoe goed het hier is. Als je dat vergelijkt met landen die, nou even Duitsland uitgezonderd, maar ter oosten daarvan en ten zuiden van uh, zeg maar België, uh, is, het echt, uh, Frankrijk uit, uh, is het echt heel anders. En dat is iets wat we voortdurend vergeten. Er zijn ook uh, Nederlanders die naar Duitsland. Ik geloof dat Duitsland het meest populair is ja. hè? als ja. land uh, voor een Nederlandse arbeidsmigratie. Dat, dat zijn de grote aantallen. En dat zijn natuurlijk de migratie waar je nooit wat over hoort. Want dat gaat altijd goed. Je gaat uh, dat heen en weer, ik geloof ook Duitsers, uh, hoe heet dat, lange tijd de grootste groep immigranten in Nederland waren, daar hoor je niet over praten. Dat gaat altijd goed. Het gaat juist, het probleem is juist, die Europese Unie is geschapen met het idee, al die landen zijn min of meer gelijk. Dat klopt maar voor een paar landen. Bij de meeste landen zijn er echt wel verschillen, vooral ook in het sociale zekerheidssysteem. Dus wat we zien en waar we niet op gerekend hebben, is migratie naar de sociale zekerheid toe. Dus je gaat van een land waar weinig uitkeringen zijn... naar een land met veel uitkeringen. Niet om daar te werken, om daarbij te dragen aan de economie... maar om je hand op te houden. En dat moeten we natuurlijk ook vermijden. Dus migratie is eigenlijk het ultieme compliment... dat we als Nederlandse verzorgingsstaat zouden kunnen krijgen? Absoluut. Ik woon liever in een land... waar de mensen in de rij staan om binnen te komen... dan in een land waar de mensen in de rij staan om weg te gaan. Nou, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind het een hele mooie, ja. hele mooie uh, opmerking. Maar uh, gelukkig is het zo, en dat was ook wel een van de punten... dat het, het, het, het aftanken van... die Sociale zekerheid door het afdenken maar, van de sociale zekerheid, door de voor de technologie. Nou ja, dat is zeg maar uh, anders geformuleerd, uh, zoals de heer Emmer dat net uh, aangaf. Mensen die naartoe komen alleen voor een uitkering, dat, dat, is, dat is een wijdverbreid misstand. Dat hebben we. Uh, uh, met goede regelgeving, denk ik, mm -hmm. wel voorkomen. Dus je moet eerst echt een aantal jaren hier werken... weer aanspraak kunnen maken op. En uh, al helemaal voor de bijstand. En het blijkt ook uit de cijfers die wij erover uh, hebben... dat het, is, het is nu nog niet zo en ik denk ook niet dat het gaat gebeuren... dat mensen hier naartoe komen om hun hand op te houden. Nou ja, de, de grote groepen, de, alsgene, de, ze maken meestal geen gebruik van hun huursubsidie. Of een andere, andere uh, regeling die we hier hebben. Ik geloof dat het 1800 euro gemiddeld per persoon is. dat de Nederlandse staat verdient aan de, mm -hmm. aan de arbeidsmigrant. Ja, Tot dus maart, ik geloof het is uh, wel goed. Volgens ja, het is ons huishoudboekje is het een. Uh, de ja. zegen. Ja. We praten zo dadelijk verder over dit onderwerp. We gaan eerst naar België. Bij de voedselbank in Antwerpen kloppen verrassend veel Zuid-Europeanen aan voor hulp. Een poging om een beter bestaan op te bouwen, lijkt daar althans niet geslaagd. Luistert u naar een reportage van VPRO collega Abdou Boezeda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Ik ben met Yasien Genoef in de kleine opslagruimte van Al ikrouw. Een voedselbank in Antwerpen. Olie. Yassine heeft zich het lot aangetrokken van de allerarmsten in zijn stad. En dat zijn er veel. Niet alleen maar geboren en getogen Antwerpenaren. Maar ook velen die van ver komen. Heel veel mensen komen uit Zuid-Europa omdat het daar veel moeilijker is dan hier. Ze hopen natuurlijk op een beter leven hier. Maar ze merken natuurlijk dat ze hier ook in armoede leven. En dan komen ze naar hier omdat ze gewoon niet meer rondkomen. Yassine moet stapels dossiers bijhouden voor zijn administratie. Elk gezin heeft een eigen dossier of elk individu heeft een eigen dossier... waarin we alle documenten bijhouden. We nemen kopieën van alle noodzakelijke documenten... om de dossier van de mensen te kunnen bijhouden. Ik zie hier een, een dossier. Mag ik hem opendoen? Absoluut. Oké. Okay. Ik zie hier een meneer, een legitimatiebewijs van uh, Spanje. En hier nog eentje. Dit is Belgisch. Belgisch. En hier Italië. Ja, dit is ook Spanje. Ja, ik zie het. En ik zie hier ook eentje van Spanje, van een mevrouw. Ja, een alleenstaande is... moeder. Dit, ja. ja. En ik zie hier dat zij uit Girona komt. Dat is een stad, geloof ik, in, in het noorden van Spanje, noordwesten. Inderdaad, in de provincie Catalonië. De tijden dat Spanjaarden trekken naar het rijke noorden herleven weer. Alleen zijn het dit keer niet alleen maar jonge mannen... maar hele gezinnen op zoek naar een bestaan... We komen natuurlijk veel in contact met mensen die uit Spanje naar hier zijn gekomen. En we horen heel straffe verhalen dat de armoede daar exponentieel is gestegen. Ze vinden gewoon geen werk daar. En er is geen andere optie meer dan emigreren En vaak komen ze terecht dan hier in België. Omdat ze horen dat het nog oké okay gaat in België, dat de economie nog draait. Maar de economie draait nergens op volle toeren. Ook niet in België. Ook België kent haar eigen armoede. Daar is kraam ooit eens voor opgericht. Werk vinden is helemaal niet zo makkelijk meer. De, omdat er heel veel mensen naar hier zijn gekomen, is er een grote vraag naar appartementen. Het aanbod blijft hetzelfde, daardoor zijn de huurprijzen naar boven gestegen. Daardoor, dat wil zeggen dat de mensen die sowieso al heel weinig inkomen hadden, meer moeten betalen. En ja, het is een visieuze cirkel van armoede eigenlijk. Hoe meer armen naar hier komen, hoe moeilijker het zal zijn voor de huidige armen om te kunnen overleven. Yassine moet weer aan de slag. Er is veel werk aan de winkel. Ik vraag me ondertussen af om hoeveel mensen het gaat. Mensen uit Italië, Spanje, misschien wel Griekenland. Dat is het eerste wat ik van Yassine wil weten als hij klaar is. Eieren, olie, suiker, bonen in tomatensaus, rijst en melk. Ik denk dat het laatste jaar onze dossiers zijn verdubbeld. Elke week hebben we ongeveer tien nieuwe inschrijvingen van mensen die komen aankloppen voor hulp. We kunnen het niet meer bijhouden. We moeten ook meer vragen van onze donors, van mensen die ons helpen om dit natuurlijk te kunnen financieren. Want we krijgen geen enkele subsidie. Al, al hetgeen je hier ziet van voedsel en kleding en meubels, dat is allemaal gedoneerd door mensen of gefinancierd door onze eigen vrijwilligers. Maar om hoeveel mensen gaat het, Jessine? Onze grootste groep mensen zijn mensen die uit Zuid-Europa naar hier zijn gekomen... op de vlucht voor armoede. De tweede grootste groep zijn alleenstaande moeders. Ik denk dat die beide groepen samen ongeveer 70% zijn... van de behoeftigen die hier komen aankloppen. En ik denk dat de mensen uit Zuid-Europa ongeveer 40% uitmaken... van al onze dossiers. Allemaal rode dossiers. Honderden. En bijna de helft daarvan is van Zuid-Europese migranten. Ze liggen tussen de pakken mail... Suiker en ander voedselwaren. Deze zuid-europese migranten komen niet direct bij je zien terecht. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Mensen komen hier terecht op verschillende manieren. Soms worden ze doorverwezen door de overheid, door gesubsidieerde organisaties zoals Kind en Gezin, de Metropool Antwerpen. Soms worden ze naar hier verwezen door kerken, bijvoorbeeld de Katholieke Kerk van Sint-Antonius hier in de buurt of de protestante Kerk. Zij verwijzen arme mensen naar ons door omdat ze, omdat we, omdat ze weten dat de deur openstaat hier voor iedereen. En de droom op een waardig bestaan in België van al die Spanjaarden en andere Zuid-Europeanen was daarvan overgebleven. Uh, hun dromen, ja, ze komen terecht in de, van de ene nacht naar de andere. Nog een gitaarspel voor vandaag. Uh, dat was uh, de Voedselbank in Antwerpen... waar zich dus veel Zuid-Europeanen melden uh, in de problemen. Een uh, bijdrage van Vepiro-collega Abdul Bouzerda was dat. Uh, meneer Noorder, wordt u niet eigenlijk... Uh u bent van een lokale overheid, de gemeente Den Haag. Uh, wordt u niet het slachtoffer van uh, de, uh, laten we zeggen, uh, nogal onduidelijke beleidvoering... zowel op nationaal als, uh, als Europees niveau? Nou, uh, er Wordt voortdurend uh, de, de ene tactiek geprobeerd, de andere? Er is eigenlijk geen, uh, geen overkoepelende Europese visie op dit probleem. Elke lidstaat denkt er wel anders over en probeert het probleem op een andere manier op te lossen. Ja, U, u zegt iets heel terechts. En, uh, ik vind dat we er nationaal tegenwoordig goed over praten. We benoemen de problemen en we los eens op. Dus dat, dat is echt gewoon een, een stevige, maar duidelijke, eerlijke benadering. Uh, uh, ik ben er best, best content over hoe dat gaat. Wat we uh, internationaal, de uh, Europese Unie vind ik echt nog in ontkenningsstand uh, zitten. Hartstikke jammer, want daarmee onder, ondermijnen ze uh, uh, nou ja, ook het, uh, het gevoel bij mensen. Uh, en dan hebben ze iets van, wa, wat heb ik nou in de Europese Unie? We hebben alleen maar heel veel mensen hier in de buurt wonen uh, die de taal niet spreken. Dus als ze nou op in Europa uh, zou worden gezegd: joh, wij, wij gaan bijvoorbeeld uh, middelen ter beschikking stellen om talessen te geven voor uh, migranten binnen de Europese Unie. Dan maak je een ongelooflijk grote stap. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld uh, de validering van, uh, uh, van, van, van uh, opleidingen. He, dus als je een lastdiploma hebt in Polen, betekent nog niet dat je gediplomeerd last in Den Haag bent. Uh, wanneer uh, de Europese Unie daar stappen in zet, dat is natuurlijk hartstikke goed dat je weet dat, dat je een een Goede man of vrouw in dienst hebt. Um, er kan echt veel meer gebeuren dan nu. En uh, uh, op het moment dat je daar nu uh, aanklopt, en dat hebben we ook wel gedaan, zowel via ministers, uh, et cetera, als, uh, als rechtstreeks bij uh, Europarlementariërs, dan is dat toontje wat ik beschreef over hoe er op de Polen gereageerd werd toen het hierop is, nog heel erg zo. Van, het valt wel mee en het komt wel goed. Dit hoort er eenmaal bij. Dat moet je accepteren. Moet je helemaal niet accepteren. Moet je iets aan doen. Je moet bouwen aan het zorgen van. Uh, verdraagzaamheid, van waardering, van respect... maar dat be begint met erkenning van het feit... dat het wel degelijk effect heeft op lokale samenlevingen. Dus het opbouw van, van, van respect voor de Europese Unie... begint denk ik in de buurt in de stad. Ik ben er helemaal mee eens. Stichtelijke woorden. Precies. Ik uh, passen op. bij deze dag. Uh, ik ben er helemaal mee eens. Ja. Uh, een gedeelte van die eurocrisis is ook te verklaren... uit het feit dat we die verschillen tussen de verschillende Europese landen... niet goed uh, bedacht hebben. We wilden, net als de Verenigde Staten, een euro voor al die staten. Dat werkt, want uh, dat zou ook moeten leiden tot één arbeidsmarkt. Nou, daar, als je dat kijkt, die verschillen zijn veel... de mensen in de Verenigde Staten zijn veel mobieler dan in Nederland... De diploma's zijn die kent, de taal is hetzelfde. Dus ja, alweer wat de heer wethouder zegt... dat is iets waar de Europese Unie hard aan moet werken. Om u, die bent, arbeidsmarkt te uh, ja, u bent inmiddels met uh, emeritaat. Dat betekent dat u uh, zeeën van tijd heeft om na te denken over dit vraagstuk... <lacht> en daar uh, de meest passende oplossing voor te verzinnen. Uh, die Europese Unie is natuurlijk een moloch. He, ja, het is, het, ja, het is een, ja. uh, een apparaat dat langzaam reageert op maatschappelijke ontwikkelingen... die al heel snel zichtbaar zijn op lokaal niveau. Maar het duurt heel lang voordat we daar... Uh, uh, uh, voordat we daar in Europees verband uh, strategie ja. op verzonnen hebben... Wat moeten we doen? Ja, uh, ik denk dat uh, Nederland binnen de Europese Unie uh, het respect uh, uh, hoe heet dat, dat ze hebben... Uh, moet gebruiken om medestanders te vinden uh, over, om dit probleem op te lossen. Het, het, zoals gezegd, Duitsland kampt met dezelfde problemen. België, uh, misschien dat de, de kleine landen eens een keer een poging moeten doen... om dit probleem uh, op tafel te brengen. En uh, t, als er een tijd is om het te doen, is het nu. Want uh, we zitten in die crisis. Uh, we kijken naar oplossingen. En een grotere mobiliteit. Uh, f, uh, hè, waar mensen van gebieden waar weinig werk is. En geen werk meer. Gaan naar gebieden waar nog wel vraag is. Dat moet uh, belangrijk zijn in Europa. En daar moeten we wat aan doen. Maar we hebben het eigenlijk over twee dingen. We hebben het over de arbeidsmigratie binnen Europa. En we hebben het over mensen die van buiten Europa ja. hier naartoe komen. Om hier een beter leven op te bouwen. Je zou zeggen dat de Europese gedachte. Dat, dat, hè, dat faciliteert migratie. Dat is nu juist. Een van, de, een van de dingen die we mogelijk maken met z'n allen. Ja, maar we moeten niet vergeten dat de Europese Unie... Uh, het idee is open naar binnen, maar redelijk vijandig naar buiten. Daar is ook wel wat voor te zeggen, want ja, de wereld zit vol met mensen... die het heel veel armer hebben, zelfs dan de armste Europeaan. En zoals gezegd, uh, in drommen naar, naar Europa willen komen. Dus daar moet je goed over nadenken hoe je dat probleem oplost. Uh, zoals gezegd, de Europese Unie zou zich moeten concentreren. Dat is al een heel veel werk om die interne arbeidsmarkt mobieler te maken. Daar moeten we van grote overschotten naar grote tekorten. Dat moet weg. Uh, en dan moet er een gemeenschappelijke politiek komen... voor uh, de toestroom naar buiten Europese de, de Maar als, buiten die, arbeidsmarkt, Europa, als, die, als die, die Europese arbeidsmarkt mobieler is... Ja. Uh, dat, dat zou kunnen betekenen dat grote groepen in andere uh, ja. lidstaten... besluiten om hier naartoe te gaan... omdat in de betreffende sector uh, waar ze werkzaam in zijn... hier veel werk te vinden valt. Ja, dat is ook de bedoeling van de Europese Unie. Daar en hebben meneer in de Noorder 56. ziet zijn volgende vloedgolf alweer, ja. Ja, alweer nee, tegemoet. Het, het heeft ja, gevolgen, maar... Uh, de gedachte is natuurlijk toch dat de migratie voornamelijk aantrekkelijk is... voor mensen met een middelbare en hogere inkomen. Maar moeten we dan van al die lidstaten een soort communicerende vaten maken? Dat, dat, we, dat, we, we, dat we een ja. mobiele beroepsbevolking ja. hebben Precies. die in al die lidstaten Precies. zou kunnen werken? Als wij hier tekort aan loodgieters hebben... dan is de bedoeling dat iemand uit Duitsland of uit, uit Italië hier uh, dat tekort opvult. En nou, als Nederlanders niet aan de bak kunnen komen in ons land... maar wel in Oostenrijk of in Finland, moet dat kunnen. Uh, meneer Noorder, heeft u al een plan voor deze uiterste consequentie van <laughs> het? Ja, ik, ik, dit, ik vind het, dit te veel een economisch verhaal. Want economie is belangrijk, maar uh, ik, de samenleving is meer dan dat. En, en volgens mij gaat het daar precies aan mank. Want um, uh, op het moment dat je zeg maar, de economische bewegingsvrijheid maximaal uh, maakt... en dat is ook wat de Europese Unie eigenlijk op dit moment nastreeft... maar niet zeg maar, de, de, de sociale wetgeving daarin laat volgen... en de maatschappelijke consequentie niet verdisconteert... dan verlies je het draagvlak. En uh, de manier waarop de Europese Unie zich nu ontwikkelt... ja, ik zie eigenlijk het gat alleen maar groot worden tussen wat, wat er in Brussel wordt besproken over, uh, nou zeg maar, de, de eurocrisis hè met alles wat daarbij hoort, en wat er in uh, de harten van niet alleen de Hagenaars of Nederlands, maar de Europene, Europeanen breed beleefd wordt. Namelijk, toch een soort aversie en afkeer van dit Europa. En uh, ik denk dat je dat, dat moet terugwinnen door uh, te gewoon te erkennen dat er naast die economische unie. Uh, ook een sociale en maatschappelijke een culturele unie nodig is. En maar bent geen... Uit, want dat zijn twee verschillende dingen. Bent u het principieel eens met meneer Emmer? Uh, nou, het ligt aan welk principe u bedoelt. <laughs> nou ja, uh, u zegt eigenlijk... Uh, er wordt veel te weinig rekening gehouden met de sociale aspecten ervan. En uh, je verliest draagvlak. Hè? Met Europa proberen we mobiliteit juist mogelijk te maken. Maar je verliest draagvlak op het moment dat je dat niet goed regelt. Hè? Dus de ja. sociale consequenties ja. daarvan kunnen zo groot zijn... dat die, dat, uh, die afspraken die je met elkaar ja. gemaakt hebt onder druk komen te staan. Ja. Maar dan heb je ook nog de principiële kwestie. Vindt u dat dat, dat, dat zou, moeten, uh, zou moeten kunnen? Hè? Vindt u dat die gedachte dat dat iets is wat we vast moeten houden? Ja. Nou, op zich wel. Ik vind het op zich prima dat er, een, uh, dat, dat er meer bewegingsruimte ontstaat voor, uh, voor jongeren. En trouwens niet alleen uh, hoger opgeleid en universitair. Maar, de, zeg maar de, de, uh, de mensen die uit Polen komen, die hebben lang niet allemaal een hbo-diploma. Dus het, juist ook mensen in een lager opleidingsniveau uh, maken gebruik van die mogelijkheid van migratie. Prima, um, dus principieel ben ik daar niet mee, uh, mee oneens. Waar ik het wel mee oneens ben, is uh, van, ach, laten we nog een tandje bijzetten in, in die, die versoepeling van die economische mogelijkheden. Want daarmee wordt het gat alleen maar groter. Meneer Amar? Nou, U zijn... denkt vooral naar nou over de economische consequenties... Ja. maar niet over de sociale. Ja, nee, daar heeft de wethouder gelijk in. Uh, het is allemaal op papier erg mooi. Uh, ter geruststelling uh, alweer, als je het vergelijkt met de Verenigde Staten... de drempel om te verhuizen in Europa is eigenlijk relatief hoog. Hè. Een andere taal, toch een andere sociale wetgeving... diploma's die niet erkend zijn, enzovoort, enzovoort. Dus wat er op papier bedacht wordt, valt in de praktijk altijd erg mee. Of tegen, al na gelang je dat wil zien. Dus... Uh, het zal wel zo, maar de wet heeft gelijk. Uh, hoe heet dat? We, hebben, we moeten ons instellen op uh, meer beweging... en tegelijkertijd zien hoe we dat in overeenstemming brengen... met onze geweldig uitgebouwde welvaartsstaat. Maar die beweging tegelijkertijd het verzorgen voor meer beweging zou er tegelijkertijd voor kunnen zorgen... dat het draagvlak voor die beweging... Hè, dus mm -hmm. dat, dat willen we met z'n allen, dat, dat, dat we dat verliezen. Hè. Dus niet voor, zou het zou niet voor het eerst zijn ja. dat, we, dat de, nee. de Europese Unie draagvlak verliest. Nee, dat is waar. En dat komt ook voor een deel omdat Nederland... Eigenlijk relatief weinig voordeel trekken uit die migratie. Frankrijk en Nederland zijn de twee landen waar de migratie naar buiten relatief klein is. En ik mag hopen dat daar ook verandering in komt. Dan zien we nog eens weer, zoals in de jaren 50, we konden ons opbouwen omdat we zoveel mensen naar Australië en Nieuw-Zeeland en Canada konden sturen. En zoals gezegd, uh, dat, dat idee moet weer terugkomen. We praten daar zo dadelijk over, uh, over verder. Het is bijna niet voor te stellen, maar er is ook vandaag nieuws. Tot zo. De marathon Interviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. Hij nam in 1997 afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn memoires verschijnen deze dagen in Tirade, het literaire tijdschrift dat hij mede oprichtte. Johan Goudsblom over zijn vak sociologie, Norbert Elias en Menno Terbraak, wetenschap, literatuur en het leven zelf. Het Marathon Interview. vanavond van 8 tot 11 op Radio 1.